Ook zij had tegen de politie gezegd dat ze werd bedreigd en dat haar ex een wapen had. Een reddingsteam heeft op Nieuw-Guinea vrakstukken gevonden... die hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van het toestel van Trigana Air dat gisteren verdween. Eerder meldden inwoners van het gebied al dat ze delen van het vliegtuig hadden gevonden... maar officieel kon daar toen nog niets over bevestigd worden. Aan boord waren 49 passagiers en vijf crewleden. De Chinese overheid heeft het aantal vermisten... na de explosies in de havenstad Tianjin bijgesteld naar 70. Gisteren was er nog sprake van 95 vermisten. Het dodental is opgelopen tot 114. Van 25 lichamen is via het DNA de identiteit vastgesteld. Zo'n 700 slachtoffers liggen nog in het ziekenhuis. Tientallen van hen zijn er slecht aan toe. Het weer veel bewolking en vooral in het oosten en noorden regen...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 Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Knoopend Hoevelaak en Eembrugge 4 kilometer. Op de A6 Lelystad Muiden tussen Almere Buitenwest en Muidenberg 12 kilometer. Op de A8 saandam richting Amsterdam tussen Westzaan en Oostzaan 6 kilometer. A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen Knoopend Vels en Knoopend Badhoeverdorp 7 kilometer file. En kwartiervertraging in de file op de A10 Zuid richting Den Haag tussen Duivendrecht en knopend De Nieuwe Meer 7 kilometer.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 Now, on all you, you gaps and, and you finger snappers, you toe tappers, and you love lapses. I want y'all to say this with me. <laughs> say it loud. Say it loud. Say it bigger Say head it the Say it loud. Say Say it loud. Say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 Schrijf maar mee. Kwart voor vijf het gedicht van de week. En de titel is dus alles wat ik zoek. Oh. Ja, is heel gevoelig. Tussen de zomer is het natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort...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 Oh, het is een goedkoop dagje. Ja, oké, okay, Lex. Nee, half drie, ik ben half benieuwd. Half drie, het weerbericht met Lex van de Oren, maar eerst weer even heel veel mooie muziek... waaronder des van E en Formidable. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidable. Formidable. Formidable.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 avez autre chose à faire vous m'auriez vu hier j'étais formidable oh, formidable tu étais formidable j'étais formidable nous étions formidables oh, formidable tu étais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 Tu étais formidable, tu étais formidable. Tu étais formidable. Formidable. Tu étais formidable, tu étais formidable. Nog altijd een van de leukste plaatsen van onze zuidelijke buurt Rome. Yo de formidable. Nou, aankomende week gaat het weer beginnen in Amsterdam. Het spektakel der spektakels hebben we het over Zeele 2015. In elke 1990 was dat zo. Dit is 25 jaar Zeele FM. 90. Zo'n 1100 veelal historische zeilschepen uit alle windstreken... zetten koers naar de hoofdstad. Grote aandachttrekker is de Amsterdam. De replica van het voormalige VOC-schip is tijdens Zeele voor het eerst te zien. Zeele FM. Al 25 jaar. Live in Zandvoort. Ja.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 Dames van de Belstars bij CFM, je de, de sign of the times. De en zo werd het precies half drie. Goedemiddag. En hier is het uh, CFM Weerbericht met Lex van de Horen. Goedemiddag, Lex. Goedemiddag, Rob. Ja, daar zijn we weer in de studio. Ja, in de studio. Want het is geen strandweer, hè? Nee. Nee? Bij... Nou nee, ja, nee, het is wel lekker weer. Jawel, het is uh, niet koud. Strandwandeling is ook wel lekker, hoor. Ja, dat is waar.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 Ja. ja, daar komt aan. Daar komt aan. Dan is het uh, meest bewolkt en overwegend droog. Overwegend droog, oh, Ja, dat, dat houdt zou in? een spatje kunnen. Verwolken. Oh, een klein spatje. Ja. Maar we zitten toch binnen daar, of niet? Uh, ik denk buiten. Oh, dat weet ik niet eens eigenlijk. Oh. Oh, Naast na, na ze dit gehoord hebben, wat zitten we binnen morgen. Hoor. <laughs> nee, nee, nee. Nou, nee, het ja. is overwegend droog. Uh, land inwaarts, daar regent het.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 Er is nog een beetje, beetje twijfelachtig. Maar daar ga ik morgen meer over vertellen over de dinsdag. Maar op dit moment is de verwachting dat het eerst behoorlijk is... en dat het middag in de middag gaat opklaren, dinsdag. Er staat dan een gematige westelijke wind. En de maximumtemperatuur gaat toch wel omhoog... omdat die zon er misschien even bij komt. Gaat die winnen? Dat 20 graden toe. Nou, nou, nou, jij ja. durft. Hey, En hoe het woensdag wordt, ga ik morgen vertellen, dus. <lacht> ja.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 Die is dus uh, op dit moment warmer dan de luchttemperatuur. Wat is, is dat allemaal? Wat gebeurt er nou? Ja, het harms door. achter de knoppen. Het is harms ik, de knoppen, de luisteraar. Spontaan gebeurt er hier iets. Ik schrik me niet. Ja, ik ook. Ik, <laughs> <laughs> ik doe een beetje mee. <laughs> 20 graden is de Deze watertemperatuur. Oké, okay, maar goed. Uh, het blijft een beetje kwakkelig, en uh, een beetje ho uh, de hoge tot, druk. Tot het midden, midden van de week. En ja. dan, uh, dan gaat, het, uh, gaat het weer zomer worden.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 Just watch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 Hallelujah. Ooh. Girl said hallelujah. Ooh. Girl said hallelujah. Ooh. Cause up sound funk, don't give it to you. Ooh. Cause uptown so funk don't give it to you.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 Ik kom graag bij allebei. Ja. Dus, uh, ja, was... Nee, het uh, was ook uh, gewoon goed, ge goed geselecteerd. Het is een uh, goede Jess. En uh, bij, in ieder geval bij uh, de Jengs... daar was uh, Kate uh, Hurkmans. Keet was er. Keet was er. Keet was er. Keet van Hurk, zo heet ze. Met Jess Combo. En dat is... Uh, Vooral Nederlandstalig. Dat is heel aangenaam om te horen. Die mevrouw heeft een hele bijzondere stem. Die je meer op de bühne verwacht met uh, musicals of zo. Maar dit was zeer warm. En verrassend. Goed combo erbij. Ja. En verrassend dat het in Nederland. En de Laura Hardy was uh, Martijn Schok. Nou, daar hoeven we weinig over te vertellen. Dat is een ex-Bookie Boekie, uh, Europees kampioen. En ja. dan heeft hij zijn vriendin mee. Uh, en die kan. Zeer, ziet er eens zeer goed uit en ze kan ook zeer goed zingen. Het oog wil ook wat. Hè? Het oog wil ook <laughs> wat. En dat is gelukt. Goed, en dat is gewoon heel leuk dat het door uh, heel vlug reageren ook buiten kon. Het was, ja. hè, het was warm, dus het was leuk dat het er naar buiten... ...uitgeweken kon, kon worden. Ja. Uh, en dan de zaterdagavond. Raadhuisplein. De zaterdagavond. Ja, daar liep ik eerst middags tegen een verrassing aan. Dus ik ga denken, nou ik ga lekker opbouwen.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 En om negen uur begon Erik uh, Jan Overbeek. Dat vond ik wel persoonlijk uh, het leuke van de avond. Met ook weer boekje, boekje. Maar uh, heel veel nummers Vets Domino. En dat is heerlijk om te horen, werkelijk. En, en ook voor het publiek. En ook voor het publiek. Want de draadhuis stond vol. Dan kan je niet stil blijven staan. Nee, dat, dat is ja. het leuke. Nou, en dan afgewerkt afge met... Ja. ja, nee, ga je gang. Af, ga, uh, afgewerkt. Met een, weer een hele andere vorm van jazz. En dat is, ja, dat, dat is ook genieten.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 is gewoon het moeilijkste om neer te zetten. En niet, dat is vanwege de muziek. Kijk, als je soulmuziek of wat dan ook neerzet... dat is heerlijk. Dan kan iedereen mee zingen. En met jazz is dat niet altijd het geval. Dus dat houdt er ook in dat je minder drank omzet hebt. Want oh. daar komt het geld vandaan. Ja. Dus, maar ik heb de, dit jaar niks te klagen... We hadden en mooi weer. En je hebt een grijs nog steeds en op je gezicht. Vol, en, een, en een vol plein. En als je dan de krant leest, Haarnos Dagblad en onze Zandvoorts Nieuwsblad... Ja. en er staat gewoon in dat het heel positief nieuws... en uh, dit smaakt naar meer... nou, dat nou, nou, heb jij de erbij... gez gezond en welzijn... Eh, eh, is volgend jaar meer, meer en weer. Ja, en dat er geen pauzes waren, hè?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 Maar ook hem in Diverse podia. Klein parapluutje meenemen. Ja, dat hebben we... Ja, een, een Amsterdamse parapluutje. Ik zat net naast de weerman en die zei ik, is wel verstandig als je, die, als je dat even zegt. Maar, dus is maar... Klein, maar dan mag de pret niet drukken. Nee. En, en de pet niet. Want het is maar een spettertje. En dan gaan we gewoon weer door met de muziek. Oké. Okay kom zo weer bij je terug, We dan hebben we het even over weer iets anders. Heel veel succes vanavond. Dankjewel. En wij gaan met z'n allen naar Ant. Ja, dat wordt gezellig hoor, vanavond <laughs> in Zandvoort. Echt waar. En onze tuin zij treedt vanavond op in de Houtenstraat... bij Sing Anders in Café 4. En zo klinkt deze dame. Kleine Kees en echte Jordane... klom overal onder en om...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 of je op brutale kees. Doch het hindert niet mijn kind. Wat een ander van jou vindt. Jij bent en blijft toch moederspannen die ordeneert. En als hij vermoeid van het spelen. Naar bed werd gebracht door zijn moeder. Kuste zij hem blij wel te rusten, en dekte hem warentjes toe. En als dan zijn kleertjes gemaakt zijn, geeft zij hem nog even een zoen. En zingt hem blij en gelukkig, zo is alleen maar een... I'll hit ya yeah. Ja, onze weerman Lex van Horen zit ook nog in de studio. Ik zal maar een klein raampje opbouwen vanavond, Lex. Kan je, kan je lekker meegenieten? Heerlijk. Ik heb begrepen, hij krijgt zelf een hele songboek. Ja, geweldig. Nou, dat was thuis. Ze treedt dus vanavond hier in Zalvoort live op. Bij Sin Anders en Café 4. En nog veel meer andere podia. Het wordt gezellig vanaf 8 uur vanavond. Ja, en we kijken nog even... Het, uh, ton is even blijven zitten, waarvoor dank. Uh, we gaan even naar 23 augustus, 4 uur s middags. Ja, dan zijn we op het strand. <lacht> en dan uh, laten we daar weer uh, iets nieuws horen. Valt ja. ook onder jazz, maar weer dansbaar. Dus Dancing Shoes with you. We hebben het over jazz aan zee uh, vanuit uh, Thalassa. En wel het uh, juttetje gedeelte waar jij altijd de scepter zwaait... Ja. en de gast hier bent uh, tijdens deze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 Uh, je, je, je evalueert eigenlijk dit hele seizoen door, hè? jazz aan zee. Eerst als een probeersel van ja. hoe gaat dat. Uh, maar gaandeweg, de evenementen hebben in zoverre... Een, een, niet muzikaal een andere wending gekregen. Want dat is allerlei soorten muziek. Van boogie woogie, letten, noem maar ja. op. Salsa. Maar de, de, de samenwerking, hè? het integreren met Talassa, Lassa. Uh, dinner. Je hebt ook dat uh, dinner, uh, showavond gehad met... Ja. met, met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 Maar dat zal achter de rug uh, liggen, want nee, je, je nee, bent nu nee, nee, aan, aan het organiseren. Nee, je, wordt, je wordt heel vindingrijk, dus je, wij zijn heel creatief. <laughs> ja, niet alleen in de kleine ruimte, maar in de kleine tijd. <laughs> Oké. <Okay. laughs> nee, maar je, je, ja, je, bedoel, deze maanden kan je niet op vakantie, want het is het e ene evenement, het evenement. Nee, ja, maar het, en het is andere. toch te warm. Ja, ja, toch te warm. Het is ja. toch te warm. Ja, ja, maak er maar een draai uit. Ik, <laughs> Ja, ik moet, ik moet wat omdat dus, ze luistert, hè? Ja, wanneer wordt de, wordt de vakantie dan nou gepland? dan? Oktober, november? Nou, dat, nou, september heb ik ook weinig tijd. Ja, zie je. Ja, precies. <laughs> dus uh, ik geloof dat ze in, uh, in november gaan verbouwen buiten Lassa. Dus ik denk dat ik in november ga. Nou, als je dan op vakantie <laughs> gaat, stuur ons dan een kaartje. Groen Duitsland wordt. Ja. Nee, het is. Uh, ik, ik, nou ja, het is heel geweldig. Het is ja. net een reclameplaatje. Maar ik doe het hier omdat ik het leuk heb bij ja. jullie. En, dat, is, dat, dat is de drijfveer. Waar zijn. Uh, nou, bijna vrienden van elkaar, zou ik zeggen. Nee, ja, is... ja we, nee, we vullen elkaar aan. Oh, zo is, zo is, is, dat is een ja. politiek correct antwoord. Ja. Goed, uh, 23 augustus. Jazz aan zee. Jaime Rodriguez. En, en, dat, en het klinkt zo, mooi horen. Ja, daar komt hij aan. Dankjewel. Ik <lacht> weet <lacht> we er niet meer hebben moeite. <lacht> <lacht> van 4 tot 7. In Tallahassee. ja